Een uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag, gedupeerde SNS-beleggers verdringen zich bij de Raad van State. Crisis of niet, Schiphol blijft groeien en honderden gewonden bij meteorietinslag in Rusland. Er valt nog een enkele winterse bui, met name in het westen is er ook wat zon en het wordt 2 tot 6 graden. In het weekend is het droog met zon en wolken. Beleggers kunnen vandaag in Den Haag uit de doeken doen waarom de nationalisatie van SNS Reaal in hun ogen onrechtvaardig is. En dat doen ze aan de Kleuterdijk bij de Raad van State. En daar is ook André Meijer. Maar hoe gaat het daar, André? Als Heel keurig, overzichtelijk en netjes. We lopen richting het einde van de ochtendzitting. Dat wil zeggen, er zijn een aantal partijen aan bod geweest. Grote en kleine partijen. Vereniging van effectenbezitters. Obligatiehouders, Italiaanse obligatiehouders, Amerikaanse hedgefondsen. En uh, een aantal kleine partijen. De FVV is ook nog langs geweest. Uh, maar alles uh, rustig en overzichtelijk. Omdat de voorzitter van het bestuurscollege ook keurig de zaken leidt. Luister maar. Ik kan me voorstellen dat bij veel van u eh, het ernstig dwars zit dat, zoals het er uitziet, hier een onteigening zal plaatsvinden zonder dat u een schadeloosstelling krijgt. Maar wij, de afdeling bestuursrechtspraak, gaat niet over die schadeloosstelling. Ik kan me ook voorstellen dat u bij u allerlei gedachten leven over het management van SNS-bank, SNS Real, allerlei gedachten over de rol die de Nederlandse bank ten opzichte van SNS Real gespeeld heeft. Maar dat zijn ook allemaal onderwerpen waar we niet over gaan. Het enige waar we over gaan is de vraag of de minister van Financiën... nu rechtmatig een besluit tot onteigening genomen heeft. Dat is dan de voorzitter van de, de zitting bij de Raad van State. Er nou, is een Italiaan antwoord geweest. Die zei het net, de Amerikanen, de FNV, de VEB allemaal. Wat zijn nou de argumenten die zij gebruiken uh, om te zeggen het kan niet? De grote vraag die ik op tafel ligt is de onteigening van al die schuldeisers. Wel terecht geweest door minister Dijsselbloem van Financiën. En waarom worden wij als schuldeisers onteigend? Waarom moeten wij meebloeden, meebetalen om de kosten bijvoorbeeld van de staat omlaag te brengen? Uh is die maatregel om ons zeg maar, alles af te pakken... en bovendien ook geen de mogelijkheid te ontzeggen om een schadevergoeding te dienen... heeft er wel iets te van doen met de stabiliteit van het financiële stelsel... waarvoor eigenlijk die interventiewet bedoeld is. Kortom, een hoop vragen daarover. En natuurlijk omdat er een hoop geld mee gemoeid is. 1,7 miljard euro bij elkaar opgeteld. En een van de klachten komt van bijvoorbeeld de vaccinale FNV. Die hebben in 1997 een pakket aandelen verkocht. Kregen daar een soort, soort terugbetalingsregeling voor in de plaats. En uitgerekend drie weken voordat de ene laatste termijn van 11 miljoen euro zou worden uitbetaald... Uh, gaat de bank over de kop en wordt genationaliseerd door de staat. En dat is erg zuur, zegt de FNV-advocaat. De beperkte spreektijd die mij vandaag gegund is... wil ik graag benutten om stil te staan bij de unieke positie van de FNV. Een positie die maakt dat de FNV... los van alle gezamenlijk gedragen bezwaren tegen het besluit... volstrekt ten onrechte door het bestreden besluit wordt geraakt. Dit is niet het soort vermogensbestanddeel... los van de vraag of dat, dat kan dat ik beoogde onteigenen. Want er is geen achterstellingen, het is geen typische investering... er is geen hoog rendement en dus ook geen bijbehorend hoog risico... En dus waarom is dit ons ontnomen als dus de advocaat van de vaccinale FNV? Vanmiddag gaan we verder. Over een minuutje of vijf of tien zal er waarschijnlijk een pauze zijn. En dan kijken we hoe ver we komen in de loop van vandaag. Mocht er nog tijd overblijven, moeten ze waarschijnlijk, of mensen overblijven... moeten ze morgenochtend uh, waarschijnlijk verder. En dan volgt op maandag 25 februari om vier uur middags... de uitspraak van de Raad van State. André Menema in Den Haag. Meer omzet, meer winst, meer reizigers. Het lijkt alsof de economische malaise eh, voorbij gaat aan Schiphol. De luchthaven behaalde vorig jaar bijna 200 miljoen euro winst. Verslaggever Louis Dekker in gesprek met Schiphol-topman Nijhuis. Het is best een verrassend verhaal, hè. Een dag nadat we weer in recessie zijn beland. Iedereen had het gisteren over een triple dip. En nu komt vrolijk met een record aantal passagiers. Ja, en dat Wat kan dat nou? Nou ja, dat geeft eigenlijk aan hoe belangrijk Schiphol is... Als motor voor de Nederlandse economie. Ik ben er bijzonder trots op ook om te kunnen zien dat het aantal medewerkers op Schiphol binnen de hekken. gegroeid is van 62.000 mensen naar 64.000 mensen. En dat, ja, dat hebben we goed gedaan. Als we dieper naar de cijfers kijken. dan kun je zien dat ook Schiphol. natuurlijk wel degelijk last heeft van de economische malaise. Want vracht. Dat is moeilijker, hè? Uh, vracht is lastiger. Uh, de bezettingsgraad van vracht neemt duidelijk af. En dat is iets wat, al, uh, wat niet een kwestie is van 2012, maar ook in 2011 al het geval was. En overigens ook in 2013 verwachten we dat we te maken zullen hebben met een lichte krimp. Maar als we alles bij elkaar optellen, verwacht u toch gewoon dit jaar vrolijk verder te groeien? Alleen misschien iets minder hard dan u zou willen. Ja, bescheiden groei. En die bescheiden groei is toch wel... Iets om heel trots op te zijn. U kijkt ja. er ook heel vrolijk bij. Ja, ja. Want u dit... beseft dat u een van de weinigen bent. Ja, ik denk dat Nederland heeft, uh, heeft bedrijven heeft als, als Schiphol nodig. Moet ook gekoesterd worden. Want we zijn ook echt een economische motor voor Nederland. Schiphol-topman Nijhuis... die dus verwacht dat de luchthaven ook dit jaar verder groeit. Een huilende Oscar Pistorius heeft in de rechtbank in Pretoria, Zuid-Afrika... gehoord dat hij officieel wordt aangeklaagd voor moord... Correspondent Ellis van Gelder zag hoe Historiërs erbij zat in de rechtbank.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 Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De winnaar van de World Press Photo 2012 is bekend. Het is de zweet Paul Hansen met een foto uit Gaza-Stad. De jury was geraakt door de emotie die uit die foto spreekt. World Press Fotodirecteur directeur Michiel Munneke. Wat we zien is een stoet in een, eigenlijk een soort smalle straat in, in Gaza. Op de voorgrond zie je twee uh, in, in doeken gewikkelde uh, kinderlijken. Uh, en het is een stoet van eigenlijk alleen maar mannen. Uh, en achter...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 Dan die meteorietinslag in de Russische Oeral. Daarbij zijn tussen de 400 en 500 mensen gewond geraakt. De meeste zijn lichtgewond, een paar mensen zijn er toch slecht aan toe. Vanochtend vroeg kwam de meteoriet, of stukken daarvan... met een knal terecht in Chelyabinsk, zo'n 1500 kilometer ten oosten van Moskou. Geert Groot-Koerkamp, in Moskou is nou een beetje duidelijk wat dat nou precies geweest is. Uh, nou, het begint uh, steeds duidelijker te worden in ieder geval. Het aantal gewonden is overigens opgelopen tot meer dan 700. En dat zal nog wel blijven oplopen. Het gaat om een, uh, een, een meteoriet met een, uh, een omvang van, ja, schat men, uh, enkele, enkele meters. Enkele meters doorsnee. Um, die is geëxplodeerd boven Chelyabinsk. En daarna zijn ook enkele brokstukken gevonden. Mensen is nu aan het zoeken met meer dan 20.000 man, let wel, naar die brokstukken. Uh, en er is één plek gevonden, kilometer of 70 van Chelyabinsk. Af, uh, in de richting van Moskou. En daar is een krater gevonden met zes meter doorsnee. Uh, en op enkele andere plekken zijn ook stukken neergekomen... En daar zou ook schade zijn aangericht. Zoveel gewonden, Hoe komt dat eigenlijk? Het komt eigenlijk alleen maar uh, door die, die, die ene zware explosie die heeft plaatsgevonden. En die ervoor heeft gezorgd dat er uh, in duizenden huizen en gebouwen... Uh, glas uh, uit de ramen, uit de sponningen is gevlogen. Niet alleen glas, maar ook deuren zijn ingeblazen. Alles wat in de buurt van die, uh, van die venster stond, dat is ook uh, de huizen ingeblazen. En door al die vliegende voorwerpen en dat, en dat rondvliegende glas... Uh, zijn dus veel mensen, hebben veel mensen scherf en schaafwonden opgelopen. En het gevolg is ook dat er bijvoorbeeld heel veel scholen uh, zijn Slot. Het is heel koud daar, min 18 graden. En de ruiten zijn allemaal kapot, dus de kinderen moesten gewoon thuis blijven. Jij eh, volgt dat onder meer via de media. Wat zeggen die allemaal? Uh, nou, er was aanvankelijk heel veel on, uh, onduidelijkheid, heel veel speculatie wat er nou precies was. En dat geldt vooral natuurlijk voor het internet, voor lokale blogs daar in Chelyabinsk. Uh, er waren mensen die uh, elkaar uh, bij hoog en laag ervan overtuigden dat het een, uh, een raketaanval was geweest, die was afgeslagen door, de lokale, door het lokale luchtafweer geschud. Maar er waren ook allerlei verhalen van dat het een satelliet was of een vliegtuig uh, of iets anders. Het eind van de wereld, het begin van een oorlog, dachten mensen, sommige mensen ook. Er was aanvankelijk paniek, maar die duurde eigenlijk maar heel heel lang. Kort, het duurde eigenlijk maar een paar minuten. En toen was men heel opgelucht dat het alleen maar, tussen aangestekens, een meteoriet was. Ja. Dat is toch een bijzonder verhaal. Geert Grootkoerkamp in Moskou. Sport. Er is goed nieuws voor de Russische wielerploeg Katusha. Die formatie moet van de Internationale Wielerunie, UCI... een lic licentie krijgen voor de World Tour. Dat zijn de belangrijkste wedstrijden van dit seizoen. De UCI besloot eerder dat Katusha niet bij de topteams hoorde. Katusha ging in beroep. En het hoogste sporttribunaal, het KAS, heeft Katusha nu gelijk gegeven. En dat is belangrijk voor het Russische wielrennen... vindt Egel van Kessel, oud-bondscoach. Die werkt nu voor een andere Russische ploeg. Ik denk heel belangrijk, omdat ze, hebben, ze hadden en hebben grote plannen. De, de grote baas, en zeker meneer Makarov, is een autowielrenner en is nu de grote baas bij ITERA, een, een olie- gasmaatschappij, die dus gewoon heel veel geld in het Russische wielrenner steekt. En op het moment dat natuurlijk door internationale reglementering zo'n ploeg niet kan doen wat ze zouden willen doen of wordt uh, geweigerd een proto licentie te hebben, de past pas maar zei: Oké, ik trek mijn geld terug. En hij is voorlopig de enige die echt investeert in professioneel rennen. En waarom Katyushu nou geweigerd werd, dat is nog steeds onduidelijk. Ja, dat is binnen een ook heel onduidelijk geweest. Kijk, er waren vier criteria. En één criterium wat, wat, wat, wat, ja, wat onbesproken is gebleven, was natuurlijk het imago-verhaal. Integriteit, dat was even een van de criteria. Dus er waren heel veel uh, geruchten van ja, zou het daar niet goed zitten... zou doping dopingmoraal zijn, et cetera, et cetera. Er was heel veel onduidelijkheid over. En uh, nu met deze CAS-uitspraak is dat in ieder geval van de baan... want die gaat toch wel vanuit als daar problemen zouden zijn geweest... dan had de kas uh, deze uitspraak niet gedaan. En die uitspraak van het CAS betekent dat de Spaanse renner Joaquim Rodriguez... bij de Russische formatie zal blijven. Hij dreigde met een vertrek als Katusha geen licentie zou krijgen. Bij het ABN Amro tennis toernooi zijn ze begonnen aan de kwartfinales in Rotterdam. De Nederlanders zijn uitgeschakeld. Ja, dat is wel jammer. Mark Brasser, wie staat er nu op de baan? Op dit moment uh, Grigor Dimitrov tegen Marcos Baghdatis inderdaad de eerste van uh, de vier kwartfinales uh, die worden gespeeld. Aantrekkelijke wedstrijd, 5-4 in het voordeel van Dimitrov. En dat is toch een jongen om in de gaten te houden. De kleine vederer, de, de baby Federer wordt hij uh, genoemd. Omdat hij qua speelstijl en qua talent wel een beetje op uh, de grote uh, Roger vederer lijkt. Ja, helaas geen Nederlanders meer. Timo de Bakker verloor gisteravond van vederer. Igor Seisling ging eraf tegen Martin Klizan. En dus uh, op dag 5 van het uh, ABN AMRO toernooi uh, ja, gaan we verder zonder Nederlanders. Ja, helaas, helaas, je blijft het allemaal volgen. Dankjewel, Mark Brasser. 12 minuten over 1. We gaan eens kijken bij de ANWB. Daar zit Jolanda van der Velden. Nog steeds slecht zicht in het noorden van het land. En Gelderland, daar komt plaatselijk dichte mis voor. Moet je denken aan minder dan 200 meter zicht. Een aanrijding op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... bij knooppunt meer 4 kilometer. De rechte reishok is dicht. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Vaassen en Apeldoorn-Noord 3 kilometer. De rechte reishok is dicht vanwege spoedreparatie. En op de A50 Arnhem richting Os tussen Heteren en knooppunt Ewek 6 kilometer. De hoofdpunten van het nieuws: crisis of geen crisis... luchthaven Schiphol boekte vorig jaar bijna 200 miljoen euro winst. Bij de meteorietinslag in de Russische Oeral zijn meer dan 700 mensen gewond geraakt, is bekendgemaakt. En bij de Raad van State hebben gedupeerde beleggers... hun bezwaren toegelicht tegen de nationalisatie van SNS Reaal. Dat was weer het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Jurgen van den Berg met lunch. Je bent ondernemer.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Verslaggever Maarten Bleumens gaat kijken of hij geschikt is als speurhondengeleider. Een reportage zometeen vanaf Schiphol. Verder de afronding van een weekje in de praktijk. Met een kijkje achter de schermen van de datingmarkt.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 Ze zijn bij voetbalwedstrijden op zoek naar mensen met vuurwerk. Je ziet ze op vliegvelden op zoek naar tassen met drugs. Maar de mannen met de speurhonden zoeken ook televisiestudio's... voordat er een grote show wordt opgenomen. In de werklunch staat vandaag het beroep van speurhondengeleider centraal. Verslaggever Maarten Bleumens ging naar Schiphol... naar de loods van het Twikkelerveld, European Detection Dog Service. En daar deed hij een praktijktest om te kijken... of hij geschikt is als speurhondengeleider. En Maarten kreeg zijn opdrachten van instructeur Nico Neef. De eerste oefening is uh, heel simpel, Ze zijn eigenlijk allemaal heel simpel. <laughs> je ziet daar een uh, diabolo van pionnen. De bedoeling is dat je met de hond een rondje om die pionnen heen loopt. Ja. En de enige eis die ik stel is dat de lijn niet strak mag komen. Dus hoe je het doet, doe je het. Om al achterstevoren, op zijn kop, maakt mij allemaal niet uit. Jij bent voor de hoe-vraag. Ik wil alleen een slappe lijn en contact met die hond. Waarom is dat? Om te kunnen zien of jij contact komt maken met die hond. De hond bij mij wil blijven. Ja. Gaan we naar de tweede. Martin Lipsius, ik ben de directeur-eigenaar van het Twikkelerveld. Jij bent de oprichter van dit uh, bedrijf, hè? Uh, hoe is dat zo gekomen? Uh, ik ben 17 jaar hondengeleider geweest bij de koninklijke luchtmacht. Uh, vliegbasis 20 ging dicht uh, en ik wilde uh, ja, eigenlijk wel verder in de speurronde. Uh, en van daaruit uh, uh, ben ik begonnen met één hondje uh, explosieven, één hondje drugs. En dat is eigenlijk uiteindelijk nu uitgebreid tot uh, 23 uh, speurronden. Dus. Ik zie daar twee pionnen staan op, dat, uh, op die stallage. Ik wil dat jij en hond over de eerste gedeelte van die stallage heen komt en dan onderdoor terug. Okay. En in welke volgorde en hoe en op zijn kop, maakt ook niet uit. En dan geldt hetzelfde als voor de eerste oefening: lijn niet strak. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, ja. <laughs> ik zie de twinkeling in jouw ogen wel, We zitten op Schiphol aan een tafel. Het is een, uh, ja, net een echte sollicitatie. <laughs> Want ik dacht. Ik hou van honden. Nou ja, hoe moeilijk kan het zijn om een hond aan een lijntje te houden en hem in een tas te laten snuffelen? Martin? Nou, daar komt nog heel wat bij kijken. Ja, het daar ben uh, je bang voor. <laughs> het is niet alleen maar even aan een lijntje en, uh, en snuffelen. Nou ja, ik, uh, ik wil hondenbegeleider worden. Nou, uh, <laughs> dat kan. Ja, dan moet je niet zo gaan lachen. <laughs> dat, ik ben heel serieus hoor. Uh, maar goed, uh, nou ja, wat, uh, uh, laten we het dan eerst eens even hebben over jouw thuissituatie. Uh, want, uh, Jij, kun jij 200 huisvesten? Um, ik denk het wel. De standaard openingszing die wij horen. Ik heb altijd al of van mijn hobby mijn werk willen maken. Ik ben altijd toch al gek op dieren geweest. Dan zeggen wij, dan moet je bij Arters proberen. Nico Neef, instructie en kwaliteitszaken uh, van Twickelveld. Kun je een aantal sterke eigenschappen van jezelf opnemen? Uh, keuzes kan maken, Regelmatige tijden, uh, geen probleem. En flexibel ben je, Zodra je een, een reportage gaat maken, zit, het, zit er iets in je hoofd. Ja, dat kan totaal anders uitpakken. Dan zal ik me aan moeten passen. Dat hebben wij nodig, want werken met dieren betekent zeker... als je ziet dat de hond, zeg maar, uh, geur krijgt uh, van hem aangeleerde stof... en je zou te statisch zijn in jouw eigen beeldvorming... omdat je al gefocust bent op een andere uh, gedeelte van jouw zoekgebied... waardoor jij niet ziet dat die hond lucht krijgt... en jij wil dat hij in jouw gefocuste zoekgebied gaat ja. zoeken... en je trekt hem uit ze, ja, dan, dan, dan gaat dat ten koste van de kwaliteit. Ja, en dan, dan heb je wel een flexibel iemand nodig. Ja. Anders dan loop je vast. Ja. En dan loopt die hond vast en dan lopen we met z'n allen vast. Zie je daar een grote doos staan ja. tussen die pionnen? Het is dus de bedoeling dat jij en hond in die doos zijn... en dat ik je hier vandaan vijf minuten niet zie en de hond ook niet. <laughs> Oké. Okay. Ja. Wat gaat de hond dan doen dan met mij? Het uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat zijn er zat gelukt. <laughs> maar dit is een normale oefening voor <laughs> mensen is, die zich dit, dit aanmelden? een uh, standaard intest, ja, ja. Met een onbekende hond ja. moet je direct dat overwicht hebben. Ja, maar je mag wel even naar buiten. Je mag kennis maken. Dat is goed. Succes. Ja, dank je wel. Maarten, directeur van, deze van dit speurhondenbedrijf. Wie meldde zich aan voor deze vacature? Uh, dat varieert uh, heel, heel erg. Uh, uh, over het algemeen is 80% op dit moment uh, overheidsgerelateerd. Uh, dus dat zijn uh, mensen die bij de politie wegkomen, uh, bij Defensie wegkomen, uh, bij de douane wegkomen. Uh, en daarnaast uh, heb je natuurlijk een heleboel mensen die uh, of in het verleden bij Defensie gezeten hebben, uh, ja, weggegaan zijn ja. en, en toch nog wel uh, een beetje uh, de discipline missen. Ja. Zou ik zonder diploma's uh, in, in de beveiligingsbranche hierop kunnen solliciteren? Ja, op zich is dat wel mogelijk. Uh, het geniet niet de voorkeur, nee. hè, want uh, dat, uh, dat kost eigenlijk weer, uh, weer een hoop tijd. Uh, maar uh, we hebben een aantal constructies uh, waarmee wij dus mensen uh, de opleiding Beveiliger 2 kunnen laten volgen. Uh, wat dan uh, parallel loopt aan de opleiding van, uh, met de speurhond. Wij zitten hier op Schiphol, de vliegtuigen komen over op zo'n terrein. Hoeveel uh, collega's, concurrenten, hoeveel bedrijven uh, met honden zitten hier op het terrein? Um, ik denk dat het hier op Schiphol uh, en rondom uh, vier bedrijven zijn... die actief zijn met speurhonden. Zijn dat allemaal particuliere bedrijven? Ja, ja dat okay. zijn uh, allemaal particuliere bedrijven. Dus daarnaast heb je nog de douane met nou ja, honden. En dat vraag ik me en meteen af. Ik, bedoel, ik denk, maar de juistee, politie, die hebben ook allemaal dit soort afdelingen, toch? Ja, maar uh, dit gaat dus uh, puur om preventieve zoekacties. Uh, uh, de douane uh, die houdt zich bezig met importvracht. Uh -huh. uh, de -cha -cha die houdt zich bezig met uh, daadwerkelijke bommeldingen. Uh, en wij houden ons bezig met uh, alle vracht die uh, naar Nederland uitgaat. Oké, okay. wat, wat, wat is jouw laatste vangst geweest? Uh, 40 kilo vuurwerk. Ach. Nou, die wilde graag uit. Dan gaan we de hond halen. Springer, heet hij. Ik ben opgegroeid met een hond en verwacht geen moeilijkheden. Hey. Kom, kom, kom. Binnen tien seconden hangt Springer in de snoeren van mijn koptelefoon en microfoon... en probeert hij de plopkap te pakken. Zit. zit, zit. Dit kon nog wel eens lastiger worden dan ik dacht. Hoe was het in deze branche een paar jaar geleden? Bij wijze van spreken. Als ik dacht dat mijn hond goed kan ruiken kon ik mij dan uh, speurhondenbegeleider noemen... En, en naar bedrijven gaan en zeggen van jongens, uh, huur mij in? Ja. Er is, maar, een... is er een soort keurmerk? Nou, uh, binnen de luchtvrachtcontrole uh, heeft het NTCV, zeg maar, wat Martin net al zei... een examen eist. dan moet je aan de EU-normen. Dat is een behoorlijke strenge examen waar je nu aan moet voldoen. Daarbuiten kan een ieder... want wettelijk is dat in feite nog niet geregeld. Er is op dit moment, legt er in Den Haag wel een stuk uh, zeg maar, speurhondenprivaat gebruik. Mm -hmm. En dan krijg je een kwaliteitsnorm... Die afgetoetst wordt en uh, uh, gecontroleerd wordt door de overheid. We gaan naar binnen. Daar ga ik. Kom maar. Een jaszak vol brokken en een bal voor de hond moeten ervoor zorgen dat hij niet bij me wegloopt. En dat daardoor de lijn niet strak komt te staan. Ja, hartstikke goed zo. Hij loopt zijn rondje nu. De lijn is geen één keer strak geweest. Ja, toppie. Gaan we naar de volgende oefening? Dan moet hij over de hindernis heen. En laat de hond op de bal door de hindernis springen. Heel goed. Dan gaan we naar oefening drie? Ga naar de doos. Op de webcam en onze site kunt u zien hoe ik mij straks met hond en al in een doos probeer te verstoppen. Wat, wat lees jij hieruit af? Uh, dat je sensitief bent naar de hond toe. Dat je kunt schakelen. Dat je dynamisch bent. Dat je in je timing ontspannen en flexibel bent. Dus eigenlijk ideale uh, basis begint ze om met een hond te werken. Het is, maar het is een hoop mensen heel erg die werken dus al met honden. En die wilden altijd met honden werken. En die komen dan binnen en die worden voorgesleept als ze op een sleetje zitten. Ja? Ja. Je hebt te maken met, in het ergste geval, uh, bommen. Is dit stressvol werk? Nee, als je vanuit je kracht en je kwaliteiten werkt niet... daarom willen we daar ook heen. Dan is het geen stressvol werk, het is wel heel verantwoordelijk werk. Ho Hoe lang duurt de trainingsperiode? Wanneer mag je zelfstandig met de hond op pad? Bij ons zit de uh, gemiddelde opleidingsperiode zit tussen de drie en de vier maanden. Je kunt iets meer doen met je eigen lichaamstempo... en je eigen lichaamsbewegingen. hoef je wat minder met de bal te doen. Springer doet zijn naam eer aan, heel goed. maar het lijkt goed te gaan. Heel goed, kijk. Oké, daar zit hij in de doos met hond. Nou willen wij ze niet zien. Ik zie nog steeds twee hoofdjes. Een hoofdje van de verslaggever en een hond. Ja, dit gaat goed. Heel goed. De oefening wordt perfect uitgevoerd. Je ziet zowel de geleider als de hond niet meer in een betrekkelijk kleine doos. Dus dat doen ze goed. Kom maar hoor, klasse. Gefeliciteerd. kan ik even beginnen? Ja, juist. Het heel goed. Ja, zeker heel goed. Hoeveel moeilijker ga ik nog maken als ik nu de sollicitatieprocedure nee, verder nee, zal gaan? Nu, nu heb jij eigenlijk het gesprek al gehad. Hè. Dus is geen oriënterend gesprek, maar het selectiegesprek in een iets afgeslanktere vorm. Dus dan moet je het zo zien, dan krijg je nu alleen nog je antecedentenonderzoek. Dan krijg je met dezezelfde hond nog een zoekoefening. Ja, hè, precies, dat wel. En dat krijg je er nog. En dan uh, is het met Martin om de tafel om zeg maar, de arbeidsvoorwaarden... Een om... salaris te bespreken. Ja. <laughs> ik ga de NCRP even vragen wanneer, wat de opzegtermijn is. <laughs> Ja, mooie beelden trouwens ook. Die staan op onze website. Maarten met Springer dus. Springer in de hoofdrol. En Maarten Bleum is onze verslaggever. Je hoort hem bij het speurhondenbedrijf Het Twikkelerveld. was dat. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. En dat was deze week. Anne van der Veen zei ook de hele week de wereld in van de dating. En deed mee aan daten voor hoger opgeleiden. Liet zich informeren over daten voor getrouwde mensen. En wendde zich tot een bloedserieus relatiebemiddelingsbureau. En ze troffen ook singles die helemaal geen partner willen. Nou Anne, dan was het gisteren ook nog eens een keer Valentijnsdag. Ja, dat klopt. En dan was ik ook wel op een hele bijzondere plek, hoor. Ik was bij de grootste blind date van Nederland. En Lex Boost van Pepper, dat is een datingsite. U organiseerde dat grote spektakel. Hoeveel mensen kwamen daar nou op af? Nou, uiteindelijk zijn er meer dan 300 mensen aangeschoven. Aan tafel in negen steden in Nederland hadden we de blind dates georganiseerd. Die vormen dan samen. Als je dan elkaar zou connecten, dan had je een hart. Dat was eigenlijk het idee. En we zijn eigenlijk begonnen het jaar met Love to Date. Hè. Het is leuk om single te zijn. En zo dachten we op de, de, de dag van de liefde om dan zo de grootste blind date te organiseren. Luister maar even hoe het uh, in een van die plekken waar je komt daten aan toe ging. U doet mee aan de grootste blind date van Nederland. Waarom? Eigenlijk uh, gewoon doe eens, uh, doe eens wat anders uh, op vader en avond. Um, nou ja, ik heb vooral ook heel veel dingen die ik normaal doe. Dus tijd die ik dan vrij heb, dan vergeet ik eigenlijk ook wel eens dat ik dan uh, ook contact moet maken. En dan uh, kom ik s'avonds thuis en denk ik, oh ja, oh, ik had eigenlijk best wel wat meer initiatief kunnen nemen. Dus, uh, maar ik werk eraan. Het is uh, apart. Het is uh, de eerste blind date. Dus uh, geen idee wat ik ervan uh, moest verwachten, maar tot nu toe uh, wel leuk. Is er al ergens een klik? Dat is uh, nog te vroeg om te zeggen. Maar het is toch eigenlijk met een klik klik, die voel je meteen? Dat, dat uh, zou je zeggen, maar uh, ik denk dat uh, niet iedereen hetzelfde uh, in elkaar steekt. Hoe lang uh, bent u al op de markt? <lacht> Jeetje, ik ben al heel lang op de markt, denk ik. Ja, ik ben een jaartje of acht alleen. En sinds een jaartje of drie via datingsites een beetje aan het uitproberen. Ja. En bevalt dat goed? Ik vind het lastig. Ik ben nog een enthousiaste mens. En um, ik vind het een beetje moeilijk om dat een beetje plastisch via internet te doen. Dus, uh, maar ja, je moet wat proberen. Is dit dan beter? Ja, want dan kan je wel meteen iemand in zijn ogen kijken. Vind ik. Ja, dus vind, dit vind ik wel leuker dan zo via ja, de computer. En een klik? Of laten we ons daar ook nog niet over uit? Nou, het lijkt me niet zo tactisch om er ja of nee om te zeggen, toch? Nou, uh grootste blind date van Nederland. Ik vind het nogal wat, maar veel plezier. Eet smakelijk. Geluk in de liefde, zou ik zeggen. Nu bent u niet de enige datingsite. Er zijn er minstens 300 in Nederland. En die ene tip, pas op voor de rotte appels. Dat is één. En ga ook alsjeblieft voorbereid op date. Dus als je, als je op een blind date gaat, denk even na. Want de first impression, dat geldt daar ook bij. Nou, met deze wijze tip sluit ik dit weekje in de datingbranche maar eens af. Ga goed voorbereid op pad. Ja, moet eigenlijk altijd. Ja, zeker. Dat was Anne van der Veen. Goed voorbereid als altijd. Wat we nou volgende week gaan doen in de praktijk... want dat maken we meestal rond die tijdstip bekend... Uh, dat blijft nog eventjes geheim. Maar het wordt in ieder geval spectaculair, zo is mij beloofd. Zometeen is er stand.nl. De, de stelling is heel simpel en gaat over het nieuws dat ons deze hele week al bezighoudt. Namelijk de ophef over het paardenvlees. Is die nou overdreven of niet? U mag zeggen of u het daarmee eens bent of niet uh, met die stelling. Maar dat doe ik pas na het laatste nieuws. En dat wordt gelezen door Gert Kluk. Radio 1. Het NOS Journaal. Het Kamerlid Henk Krol is veroordeeld tot een boete van 750 euro voor computervredebreuk. De voorzitter van de 50-plus-fractie hackte in april vorig jaar de website van het laboratorium Diagnostiek voor U. Krol was getipt dat de site slecht was beveiligd. Volgens het OM klopte dit niet en had Krols tipgever een inlogcode afgekeken van een psychiater. Bij de Raad van State lichten gedupeerde beleggers vandaag een bezwaren toe tegen de nationalisatie van SNS Reaal. De onteigende aandeelhouders vinden dat ze onterechte rekening hebben gekregen... voor de redding van de bank en verzekeraar. Als de nationalisatie niet wordt teruggedraaid... willen de beleggers een schadevergoeding. Maandag 25 februari doet de Raad van State uitspraak. De nieuwe politietop heeft met de komst van de nationale politie... op 1 januari afgezien van bonussen en vergoedingen. Iedereen heeft de extraatjes vrijwillig ingeleverd... zegt de Vereniging van Middelbare en Hogere Politieambtenaren. Tot de reorganisatie bij de politie verdiende de korpsleiding... bovenop de topsalaris van 120.000 euro per jaar nog eens 10.000 euro extra. En de winnaar van de World Press-foto is de Zweed Paul Hansen... met een foto uit Gaza-stad. Daarop is een groep mannen te zien die lijken van kinderen dragen. De jury was geraakt door de emotie die uit de foto spreekt. En dit zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie in het noorden en in Gelderland komt plaatselijk dichte mist voor. Spoedreparatie op de A7, Hoorn richting Zaandam bij de Alvitsaandijk 2 kilometer. De rechterrijschok is dicht en drukte rond Arnhem op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heteren en Knopend Ewijk 6 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV, Standpunt NL, Jurgen van den Berg... Het paardenvleesschandaal, dat breidt zich uit. Drie arrestaties in Engeland en ook Nederland en Frankrijk zijn niet veilig. In Amsterdam blijkt een gerenommeerd steakhouse jarenlang geen runder... maar paardenbiefstuk te hebben geserveerd. Maar de eigenaar, die neemt het niet zo nauw. We hebben het uh, altijd uh, verkocht en die traditie heb ik gewoon uh, altijd voorgezet. Alleen, uh, ja, niet gemeld. En dat hoeft ook niet, want er staat ook biefstuk. En niet van een ander uh, dier of wat er staat biefstuk en die gewoon uh, lekker is. En voor de rest... Uh, ja, heb ik dacht ik verder niks waars uh, niks gedaan. Over het zoemelen met paardenvlees praat ik met Frans Kok, professor voeding en gezondheid aan de Universiteit van Wageningen. Dag meneer Kok, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin van Stand.nl. U mag alleen maar ja of nee zeggen. Daar komen ze. Paardenvlees of rundvlees? Het zal mij worst wezen. Nou, het is mij niet worst. Nee, ben ik het niet mee eens. Nee, dus um, diepvrieslasagne? Lasagne moet je gewoon zelf maken. Ja, dat klopt vegetariër worden is misschien wel de beste oplossing. Dit is een goede oplossing, ja. Goed, nou en dan de, de stelling, en uh, daar gaan we zo meteen uitgebreid over doorspreken. De ophef over paardenvlees is overdreven. Uh, ik vraag aan u als luisteraar om daarop te reageren. Bent u het eens of oneens met die stelling? Laat het vooral weten via de sms 7070, 70, dat kost wel 50 cent. U mag gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U kunt reageren op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Meneer Kok, um, uh, bent u eens of oneens met de stelling eigenlijk? Ik ben het ermee oneens. Uh, ik ben het niet mee eens dus eigenlijk. Dus, dus niet overdreven die opheeft? Nee, het is echt niet overdreven. Nee, nee. Waarom eigenlijk niet? Nou, kijk, als het om de gezondheid gaat, dan is er niks mis uh, met paardenvlees. Maar ik vind dat de manier zoals dat nu echt uh, over ons heen komt... dat is uh, misleiden van de consument en op zo'n schaal... dat je je zorgen moet maken of er ook op andere fronten niet gefraudeerd wordt. Hebt u een idee over die ja, andere kijk, zaken? Kijk, er zijn wel eens incidentele zaken. En dan wordt, wordt het dus, want dat is een heel mooi systeem dat je ook precies kunt volgen. Dat heet met een moeilijk woord tracing en tracking. Dan kun je precies kijken waar de, waar de, de voedingsmiddelen, waar de, de grondstoffen vandaan komen. En dan kun je ook vaak, als er door iemand gesjoemeld wordt, die kun je dan vinden en die kun je daar bestraffen. He, dus uh, die incidentele situaties zijn er. Maar ja, als je zoiets hoort, ja, dan, dan moet je toch zorgen hebben van... Ja, wat, uh, zijn er meer van dit soort voorbeelden? Ja, vis bijvoorbeeld, waarvan je denkt dat het misschien kabeljauw is... dat dan gewoon een of andere goedkope uh, vis is of zo? Ja, ja ik... Ik, <laughs> ik weet het ook niet hoor, ik zeg maar wat. Ja, ik, ja, ik, ja dat zou kunnen, maar... Ik moet zeggen, die kans is wel heel erg klein. Uh, maar je hebt dus bepaalde uh, toevoegingen. of bepaalde verontreinigheden in vis. Ja, dat, uh, of dat allemaal precies goed gedocumenteerd wordt. Dat, uh, daar kun je toch wel, wel vraagtekens bij zetten. Er zijn ook mensen die zeggen: Nou ja, goed, dit weten we dan nu. Uh, je wordt er niet ziek van. Uh, je proeft het verschil eigenlijk niet of nauwelijks. Uh, ja, wat is dan precies het probleem? Ja, het probleem is dat de. Declaratie op een etiket hè, dat mensen moeten kunnen lezen en erop moeten kunnen vertrouwen dat datgene wat daarop staat, dat dat ook daadwerkelijk uh, erin zit. En uh, ja, als. als als daarmee uh, de hand wordt gelicht, ja, dan, uh, dan is het eind zoek. En dan, dan ga je ook het vertrouwen van de consumenttasje gewoon heel sterk aan. En ja en dat is gewoon niet bevorderlijk uh, voor, voor het voedingsbeleid. Uh, en, en dat moeten we voorkomen. Mm. Hebt u zelf al spadevlees gegeten? Ik denk het wel. <laughs> nee, wij, wat was zo uh, dat, uh, vroeger bij ons thuis dan was het, het de, de, uh, de runderrookvlees ja. dat was eigenlijk te duur voor, uh, voor mijn vader en, uh, en dan aten we thuis moesten we speciaal bij de slager moesten we dan uh, paardenrookvlees halen ja. dat was dat was uh, we kregen, hij kreeg ook wel eens runderrookvlees maar het verschil was eigenlijk niet niet eens zo heel extreem. Ja. En in feite is het zo dat eigenlijk paardenvlees is wat betreft de gezondheid misschien nogal wat beter dan rundere, uh, rundervlees. Ah. Omdat omdat daar in het algemeen ook wat meer vet in zit in rundvlees. En in paardenvlees is dat minder. Ja. Nou ja, ik begreep ook. Ik zag gisteren Johannes van Dam nog even op tv. Die, die legde dat ook uit. He, dat vroeger paardenvlees eigenlijk veel meer gegeten werd. Omdat het goedkoper was. En, en ja, het ook iets voor arme mensen was, zei hij er zelfs bij. Je ja. had toen ook veel paardenslagers. Wat opvallend is natuurlijk. De, de supermarkten die hebben nu een soort terugbrengactie. He, dat je gewoon je lasagne terug kan brengen als je dat niet prettig vindt. Maar er schijnt nauwelijks gebruik van te worden gemaakt. Dat is eigenlijk wel bijzonder dan. Ja, ik denk dat mensen... Uiteindelijk uh, zullen ze zich niet zoveel zorgen over maken. Dat ze zeggen, nou, daar word ik nou acuut uh, ziek van. Hè? Uh, het zou heel anders zijn geweest als er een bepaalde verontreiniging. of dat men zou zeggen van in deze partij zit misschien ergens een muis verstopt of zo. Uh, dan zouden mensen, denk ik, wel veel alerter zijn. en misschien ook terug naar de supermarkt gaan. om, om dan het uh, gekochte product weer in nou, te leveren. Maar het is natuurlijk interessant dat dat psychologische aspect bij dit hele verhaal is. Uh, kennelijk, uh, nou ja, neem dat, dat biefstukrestaurant in Amsterdam, die doen dat als 60 jaar, paardenvlees. Zetten dat niet als zodanig op de kaart. Niemand die het weet. Iedereen vindt het lekkere biefstukken. Uh, dus daar, daar, daar is iets geks aan de hand. Men vindt het allemaal lekker. Maar als je het er dan opzet, dan vinden mensen het toch ineens raar. Ja, en dat is schijnbaar in Engeland is dat nog veel extremer. Hè? Daar wordt het paard als edeldier toch ook echt uh, gezien als... Van, nou, een paard, daar rij je op en uh, daar doe je in mooie sporten mee. Maar ga, die ga je niet opeten. Dat, dat heeft... Uh, ja, ik ben geen psycholoog... dus ik weet niet hoe diep dat verankerd zit in, ja. de, in de menselijke geest... maar uh, dat heeft met dat soort dingen te maken. Ja. Uh, ja. Het is natuurlijk wel gek dat dat nu pas aan, de, aan het licht komt dan in 2013. Het zal ongetwijfeld veel langer zijn gebeurd. Uh, dus de vraag is, wordt er wel genoeg op gecontroleerd dan? Nou ja, we hebben in, in Nederland hebben we de Voedsel- en Warenautoriteit... Hè, waar, waar, vroeger, waar nu ook de keuringsdienst van Waren is in, in opgegaan. En uh, er is dus steekproefgewijs, wordt natuurlijk wel heel goed gecontroleerd... Uh, ja, dat dit niet eerder opgevallen is, dat verbaast mij eigenlijk ook. Het is misschien ook wel heel lastig om, eh, om het hè, omdat het zo dicht ook hè, bij het, het rundvlees ligt... Om, om het precies goed te kunnen onderscheiden van elkaar. En, ja, en dan hangt het er ook vanaf hoeveel is het paardenvlees vermengd met het rundvlees. Dus ja, dat, dat is denk ik lastig om dat helemaal bloot te leggen. Mm. Dat is met vreemde componenten, eh, groeihormonen of pesticiden of, of zware metalen of anderszins, kun je dat eigenlijk veel beter vaststellen, want dat hoort nou, er gewoon helemaal niet in. Maar laten we zeggen, die voedsel- en wareautoriteit die kijkt niet van, uh, oh ja, op de doos staat rundvleeskroketten, laten we nou eens echt kijken of het ook echt rundvlees is wat daarin zit. Ja, je zou het ze zelf moeten vragen, maar uh, ik denk het niet. Nee. Uh, maar hebt u het idee dat die controles wel goed zijn? We horen gisteren Louise Fresco hier op de zender, landbouw- en ja. voedseldeskundige ook. En ja. die zei, uh, ja, het wordt volgens mij goed gecontroleerd. Ja, dat wordt zeker goed gecontroleerd. Maar dat is ook erg bezuinigd op de voedsel- en warenautoriteit in de laatste jaren. En uh, ja, dat is natuurlijk ook niet voor de controle bevorderlijk... Uh, de, de, daar heeft ook de VVA en de Voedsel- en Waardeautoriteit zelf over geklaagd. van uh, ja hè, We kunnen toch een aantal hele belangrijke controles die we uit moeten voeren. Kunnen we niet meer zo doen zoals we dat in het verleden hebben gedaan. Uh, maar ik ga ervan uit dat met de moderne technieken dat de dingen die, die opgespoord moeten worden... dat die, er wel, dat die wel naar boven komen. Ja. Is het ook zo dat we uh, intussen... In uh, die verhalen zijn ook bekend, hè, kinderen... die denken dat melk uit een pak komt. Die hebben niet eens het idee dat daar nog een beest... Uh, ergens aan de voorkant uh, staat. Ja. Um, staan we gewoon te ver van ons voedsel ook af? Ja, dat, dat is duidelijk een punt. Hè? Dat, uh, met name de jeugd, die, uh, die weet eigenlijk niet meer echt waar ons voedsel vandaan komt. Er zijn wel hele goede initiatieven, ook op lagere scholen uh, in Nederland. En doen nu al zo'n 3000 lagere scholen aan mee aan de zogeheten smaaklessen. En daar worden eigenlijk kinderen ook weer bijgebracht... Niet alleen hoe dingen proeven, maar ook waar dingen vandaan komen. En, en dat is, uh, ja, dat is denk ik nodig. Want in die uh, maatschappij waar we in leven... zijn natuurlijk in de laatste 10, 20 jaar... zijn een aantal dingen heel versneld veranderd. En uh, ja, dus dat zijn goede dingen. En het is inderdaad zo dat we toch verder van ons voedsel zijn komen af te staan. Ja, u zegt er zijn dingen snel veranderd. Maar dat is ook bijvoorbeeld in de techniek om, om uh, nou ja, misstanden op te sporen bijvoorbeeld. Ja, in goede zin ook. Hè? In goede zin hebben we uh, toch duidelijk... met de geavanceerde apparatuur kunnen wij mm -hmm. uh, dingen die we in het verleden... Hè, verontreinigingen en dergelijke, die we niet konden uh, detecteren... die we niet konden opsporen, die, die, die zien we nu wel. We weten ook nu ook door onderzoek veel beter... wat de mogelijke, wat, wat mogelijke effect, gezondheidseffecten zijn. Dus we, we zitten er wel... Veel beter bovenop. Ik durf ook te stellen dat ons voedsel eigenlijk nog nooit zo gezond is geweest. dan het nu is. Uh, maar ja, met zo'n situatie als nu met het paardenvlees. op zo'n schaal. waarbij het vlees eigenlijk ook door vijf verschillende landen gaat. Uh, voordat het ergens in een lasagnebakje uh, verdwijnt of komt. Ja, dat is. en dat kunnen ze allemaal dan wel tracen en tracken. Maar dat is toch. dan kan het toch op een aantal plekken. kan het gewoon misgaan. En. en, en en dat zie je dan en als het op zo'n schaal is, ja dat, dat is toch, uh, ik, vind dat, ik vind dat geen, uh, geen reclame. Nee, ik zeg. Nou ja, Je ziet natuurlijk ook een, een trend van, van biologische voedselpakketten die mensen aanschaffen, uh, voedsel lokaal of, of regionaal verbouwen, dus dat je in ieder geval uh, goed zicht ja. erop hebt. Uh, denkt u dat die beweging door dit soort berichten eigenlijk alleen maar uh, groter en groter wordt? Ja, ik denk dat, uh, dat de consument toch als... Hè, dat was toen ook in het verleden al met, met andere calamiteiten. Zoals toen met, met de BSE. En, en we hebben andere voorbeelden gehad. Kleinere voorbeelden. Dat uh, de consument toch meer en meer wil weten van... Uh, waar komt mijn voedsel vandaan? Uh, kan ik het vertrouwen? Uh, dat is wel een beweging. Uh, zeg maar het biologisch voedsel... Ja, op zich hoef je dat voor je gezondheid niet te nemen... want uh, zeg maar, het reguliere voedsel is in feite net zo gezond. Uh, er zitten wel aspecten aan dat het, dat het dichter bij je is... dat er minder, uh, minder bestrijdingsmiddelen, uh, dat het anders geteeld is. Ja, en, dat, uh, en dat willen zeg maar, die pure natuur, dat wil de consument nu toch veel meer. En zo'n calamiteit hier zal ook helpen om dat uh, verder te ontwikkelen. Ja. We hebben natuurlijk al meerdere van dit soort uh, zaken gehad. De, bijvoorbeeld China met die babyvoeding... Hè, uh, ja. waar allerlei gevaarlijke stoffen in zaten voor baby's, Ook baby's aan overleden zijn daar. Ja. Um, maar ja, dat is dan heel erg ver van mijn bed, uh, moet, Moeten we ons toch uh, geen zorgen maken, vindt u? Nee, ik denk dat die met dat melamine... Hè, wat erin uh, als, als uh, soort werd in die, in die melk gestopt... en ja. daarmee werd er ges, met, met het eiwitgehalte... werd er dan gesjoemeld. Kijk, ik denk dat we daar... Uh, is hier de controle en het toezicht... is zodanig goed... Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken, echt niet. Nee. Uh, maar dit is wel, wat, we, wat we dus nu zien met dat paardenvlees is wel duidelijk een signaal. En, en uh, ik vind ook dat de politiek dat zich ook heel goed ter harte moet nemen. Ook, ook de EFSA in Brussel, hè, de European Food Safety Authority, die daar ook toezicht op heeft, die moet daar dus ook bovenop zitten. Ja. Iemand zegt hier: ik ben het oneens met de stelling, want er is sprake van grootschalige oplichting. Dus de ophef is vanzelfsprekend terecht. Uh, ja, er is sprake van oplichting, van fraude. En, en uh, dan, dan kun je niet dan maar zo wegpoetsen. Dus uh, ik, ik kan daar best sympathie voor hebben, ja. ja meer mensen die dat zeggen, hè. we dienen over wat we consumeren... niet om de tuin te worden geleid. En uh, hier is nog iemand het eens met uh, de stelling. Uh, dus die vindt uh, de ophef blijkbaar overdreven. Er zijn uh, berichten dat het om zieke paarden zou gaan. In sommige gevallen, dat zou de hele zaak veranderen... zegt deze meneer of mevrouw. Eigenlijk is dat ook wat u zegt, hè? Nou, ik, ik, ik, ik, ik neem toch aan dat het als paardenvlees verwerkt wordt, dat ook de keuring van dat paardenvlees, dat dat in elk geval in orde is. En dat er dus uh, geen uh, zieke paarden of uh, organen van die paarden of hoe dan ook, dat die verwerkt worden. Uh, daar ga ik vanuit. Ja. Um, nog wat uh, reacties via Twitter. En naar Zwarteveen uh, zegt: jaren geleden ook al in snacks van Mora stond op de verpakking. Bevat paardenvlees. Ik heb het daarna nooit meer gekocht en ik ben inmiddels vegetariër. U zei ook al: nou misschien is dat wel de beste oplossing dan. En uh, Rudy Scheers. Uh, Sir Andro uh, noemt hij zich op, uh, op Twitter. Uh, paardenvlees. Het gaat hier over, uh, meer over hoe uh, ver de informatie nog uh, te vertrouwen is. Uh, in hoeverre dat uh, het geval is. Ja. En uh, dat is inderdaad zo. Uh, want er stond op de verpakking nog steeds rundvlees. En dan bleek het paardenvlees ja. te zijn. Ja. Um, goed, nou we, we gaan eens kijken wat onze luisteraars vinden, meneer Kok. U blijft meeluisteren. En dan kom ik ja. zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Eerst maar eens kijken wat er op de site gebeurt. Um, ruim 1100 mensen gestemd op de stelling. De ophef over paardenvlees is overdreven. 60% is het eens met de stelling. 40% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Hallo. Hallo, met wie? Ah, ik spreek met Fred Dondhuis. Uh, ik wilde graag reageren op de stelling. Uh, de ophef lijkt mij niet uh, overdreven. En er spelen natuurlijk uh, twee dingen, om het populair te zeggen. Uh, enerzijds. Uh, moet er natuurlijk uh, goede informatie vermeld worden op, op, uh, op de producten die je koopt. Dus als er paardenvlees in zit, dan moet dat erop staan. Ja. Dat, dat, dat staat buiten elke discussie. Tweede punt? Uh, het tweede punt is uh, ik ben een groot voorstander van paardenvlees. Ik vind het lekker, het is heel gezond. En uh, ook, ook uh, de, de het verre waar, waar mensen tegenwoordig over uh, graag over hebben, ja. hey, dat is natuurlijk bij padenvlees, uh, dat voldoet aan alle, uh, alle eisen ja. die men daar aan stelt. Die Want... paden die hebben meestal een fantastisch leven gehad, die ja. hebben uitstekend voer gehad. Ja. Kortom, ja, kortom, niks mis mee. Dank u, dank u wel voor het bellen. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, met mevrouw. Van Kijk, ik ben aan Nijssel. Nou moet luisteren, als je paardenbiefstuk uh, serveert in plaats van runde... dan verdient hij eraan. Want paardenvlees is gewoon goedkoper. Ja. En dan nog erbij. Je kunt het zien. Als het e paardenvlees is. Echt waar? Het is, ja, het is een andere kleur. Het heeft een andere structuur. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je paardenvlees niet kan eten. Vroeger moest ik het altijd halen voor mijn moeder op, za op zaterdag. Want het was goedkoop. Ja. Maar diegene die dat jaren hebt geserveerd. die heeft aan verdiend. En ja. dat is fraude. Ja, want die heeft het verkocht voor rundvlees. en dat is duurder. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Isco Geert Helmond. Uh, als groot liefhebber van schaduwvlees vind ik het eten van paardenvlees een prima zaak. Uh, mensen zouden zich veel drukker moeten maken om al die uh, varkens die uit de bio-industrie die de slachthokken ingejaagd worden. En koeien, daar gaat het veel behoede mee. Dat we de laatste tijd, uh, de laatste dagen meer nadruk wordt gelegd op de fraude die leveranciers plegen. Nou, ik ben mee eens, dat mag niet. Die mensen moeten even netjes op hun uh, vingers getikt worden... van denk erom, zeg gewoon wat je levert. Ja. Maar verder, paardenvlees, prima. Oké, okay, dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, u spreekt met feit van het Leeuwarden vandaan. Nou, ik vind het een, een eerste plaats een grote fraudezaak. Dat is sowieso als je paardenvlees van verkoopt. En de tweede plaats, paardenvlees is niet slecht. Want als je dan zieke paarden hebt. En weet je wat het is? De ene keer is het met de paarden, dan is het weer met plofkippen. De vertrouwen raakt van mensen weg. Hè? Ja. Ja. En dan kunnen ze wat zeggen. Jam, eh, vroeger werd er ook met kunstmes gewerkt. Nou, de mensen zijn ook 98 geworden. Een grote waanzin. Ik vind gewoon, je moet een eerlijke voorlichting geven. Maar mensen niet En Dat wou ik ervan zeggen. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek hier met Morris uit Ormeveers. Dag. Paardenvlees is heerlijk. Ik heb het na de oorlog vaak gegeten, ook vanwege het feit dat er niks anders was. Maar ze moeten het er wel opzetten natuurlijk. Ja, ja. En het enige waar ik in hun leven van geschokken ben van eten... is als je een ei eet en je denkt gewoon dat het een ei is... en het is ook gewoon een ei, je stik het in je mond... en die is helemaal gevoed met vis... Nou, je schrik je wezenloos, want het is, een, het is geen vis, het is geen ei, maar het is vis. Oh. En het andere waarvan ik geschrokken ben, is natuurlijk, ik heb altijd gewerkt met de Amerikanen. En de Amerikanen moeten alles door bakken hebben, ja. want er zal vroeger in die tijd wel iemand dood aan zijn aan dat vlees. Ja. En als je in Spanje, ik heb er gewoond 14 jaar, als je van Fuengirola naar Marbella gaat, dat is ongeveer 15 kilometer, ja. in voor een kirola wordt wel een vis gegeten en diezelfde vis, die raak je naar de staatssteen en die kwijt, wordt ook niet gegeten in ja. Marbella. Dus ja. het is allemaal een kwestie van smaak ja, ja. en een kwestie van opvoeding. En een beetje van, van psychologie ook natuurlijk, want uh, het zit ook een beetje in ons hoofd natuurlijk. Natuurlijk, ja. en daar wil ik ook nog even gauw zeggen dat het vlees in Brabant en Limburg in het zuiden en in het oosten veel lekkerder is vanwege het feit dat daar nog een randje vet aan mag zitten. <laughs> en het mag hier in het westen niet meer. En wat is dat, jammer, want dat maakt het vlees lekker. Dank u wel voor het bellen. Stop.nl. Goedemiddag. Hallo. Hallo. Ja, zeg maar mevrouw. Ik mag het zeggen, fantastisch. Nou ja, het is al allemaal gezegd. Uh, ik maakte me zorgen juist over de fraude. Want er wordt gewoon heel goedkoop paardenvlees voor duur rundvlees verkocht. Dus ik bedoel, er gaat uh, ontzettend veel geld in om. Ja. Maar de, denkt u, me, mag ik mag... ...op de etiketten wat erin zit. Want als je dat ja. loslaat, dan uh, is het eind zoek. Ja. En ik vraag me ook een beetje af hoe de paarden getransporteerd worden. Ik ja. hoop dat ze nog met hele koppen aankomen. Ik, dat zou ook wel eens nagekeken ja. mogen worden. Zeg maar, bedenkt u zo'n biefstukrestaurant? Die doet dat dus al, al tientallen jaren. Die hebben het nooit gezegd dat het paardenvlees was. Uh, zou dat nou alleen maar om economische uh, gewin zijn? Dus, he, dat ze dus daardoor er meer voor kunnen vragen? Of zou het toch iets zijn dat ze denken van, ja, als wij erop zetten deze is van paarden, dat uh, mensen daar niet meer komen? Nou, ik geloof gewoon, zoals die meneer dat zegt, hij, heeft, hij zegt niet of, er rund, of het rund is nee. of paardenvlees. En dat is natuurlijk ook maar wat hij ervoor vraagt. Ja. Als hij natuurlijk een rundprijs, uh, een rundbiefstukprijs gaat uh, rekenen, ja, dan ja. kun je ook nog eens even achter je hoofd krabben. Ja. Maar als hij gewoon niks zegt en hij zegt het is een biefstuk en het is heerlijk, ja, dan, ja. dan, uh, dan fraudeert hij niet. Nee, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Twijntje Ekkel uit Apeldoorn. Toen ik in Kampen woonde, werd ik heel ernstig ziek. Toen zei de huisdokter, u moet iedere dag een padenbiefstukje eten. Nou. Afgesproken, wij hadden een padenslachterij, een mooie winkel... en die gooide iedere morgen een biefstukje door mijn brievenbus. Heb ik een half jaar gedaan, het was <lacht> lekker en heerlijk. Maar nou de laatste tijd ben ik al vijftien jaar van het vlees af, want ik vertrouw het niet meer. Nee, u weet dan wel maar... bij die winkel, hij woonde dicht bij die, die ja. vlaag, kwam altijd een flink stuk paard aan, ja. en hij bezorgde mij dat iedere dag... Door de brievenbus. Beter van. Ja, ja, maar nu eet u dus helemaal geen vlees meer. Helemaal niet. 50 ja. jaar al niet meer. Kijk aan. We doen nog eentje. Uh, Stampp.nl, goedemiddag. Goedemiddag, de Jong Amersfoort. Dan meneer de Jong. Er uh, is niet veel aan de hand, dacht ik. Ik meen zeker te weten dat de wet om de ingrediëntensamenstelling te vermelden. alleen geldt als er hulp, kunstmatige hulpstoffen, de E-nummers, zijn gebruikt. Ja, ja. En als dat niet gebruikt is, als u een brood bij de bakker koopt, staat er ook geen samenstelling op. En zij in de supermarkt er wel rommel in zit. Oké, ik kijk even We ik ik doen nog één telefoontje. Uh, Stap het nou goedemiddag. Goedemiddag. Zeg het maar. Uh, ik vind de, uh, de reactie absoluut helemaal niet overdreven. Uh, het is wel degelijk belangrijk dat we weten wat erin zit. Uh, mijn vrouw is moslim. Uh, en moslims mogen geen paardenvlees eten. Uh, mijn vrouw en ik checken altijd wat er oh. in het eten zit. Uh, wat in mijn pakken zit, zit er vaak in, koop het niet, maakt ja. het niet klaar. Zit er paardenvlees in, koop het niet, maakt het niet klaar. Oh. Dus, uh, het is erg belangrijk. Ja, ik dacht inderdaad alleen varkensvlees, maar paardenvlees mag dus ook niet. Paardenvlees mag ook niet. Oké. Okay. Um, dus ja, u, u, het kan wel zo zijn. De dame zegt u van dat is eigenlijk niet goed. Als het niet op de verpakking staat, dan kan ik het niet controleren of het erin zit. Precies. En ja. of zij het dus wel of niet mag eten. Ja, ik snap het. Uh, dank u wel dat u uh, nog even hierover belde. En dat zeggen we weer tegen iedereen die de moeite heeft genomen... om uh, te bellen naar Stand.nl deze week. Uh, we gaan snel terug naar uh, Frans Kok, uh, professor voeding en gezondheid... aan de Universiteit van Wageningen. Hij heeft meegeluisterd. Wat vond u van de reacties, meneer Kok? Ja, over de hele linie zegt eigenlijk iedereen wel van misleiding, fraude, moet niet. En wat ook opvalt aan de andere kant is dat ook heel veel zeggen... met paardenvlees op zich is helemaal niks mis... Mensen zeggen, ik zie het als, als scharrel. Het is zeer vergelijkbaar met scharrelvlees. Uh, nou, dus in die zin uh, volgen, volgt het wel allemaal heel logisch. Even nog over het punt van uh, dat moslims geen paardenvlees ja. mogen eten. Dat, dat is mij ook bekend. En natuurlijk, uh, dat is dan een religieuze overweging. Maar er zijn mensen die uh, bijvoorbeeld allergisch zijn. Ik wil niet zeggen voor paardenvlees, maar voor componenten in de voeding. En als je die niet declareert, als je die niet aangeeft op, op, uh, op etiketten. Ja, dan, dan kan het echt acute gezondheid ja. beïnvloeden. Dus dat, dat onderstreept hoe belangrijk toch uh, het goed etiketteren. Eigenlijk is van de ingrediënten. Uh -huh. En dan misschien nog één ding: dat is over. Ja, ik denk niet dat iedereen per se vegetariër hoeft te worden. Ik bedoel, met normaal is er met vlees uh, is er eigenlijk niks mis mee. Um, wat je wel als tendens steeds meer ziet... is dat er een ontwikkeling is naar flexitarius. Waarbij men eigenlijk een aantal dagen in de week uh, normaal vlees... Uh, rundvlees, kippenvlees uh, en dergelijke eet, varkensvlees. En dat men uh, misschien één of twee dagen ook eens een ei of, uh, of vis... Of, ja, of helemaal geen... Uh, of, of bonen, of, ja. zodat men dus op andere manieren de eiwitbronnen krijgt. En uh, dat die ontwikkeling die, uh, ja, die zie je ook steeds sterker opkomen. Ja. Er was één meneer, dacht ik, die zei van: uh, ja, alles bij elkaar optellend. Hij noemde de plofkippen nog even. Uh, maar ja, ook eerdere incidenten, nu dit weer. Uh, ondanks al dat het paardenvlees misschien niet zo goed, of niet, uh, niet slechter is of zo. Maar hij zegt: ja, het vertrouwen gaat daarmee een beetje weg. Kun je nog vertrouwen wat er op de verpakking staat? Uh, ja, uh, ik denk dat we ook... Ik kan ook niks anders zeggen als uh, zo'n incident die je nu ziet... wat toch structureel is, ja, die, die, dat, dat tast het vertrouwen aan. Maar je moet toch aannemen dat... en dat kunnen consumenten ook, dat datgene wat er gedeclareerd wordt... dat dat er ook echt in zit. En ja, als er dingen in zitten die wel gedeclareerd moeten worden... en, en je doet dat niet, ja, dan ben je, dan ben je fout bezig. Ja. En, uh, dat is eigenlijk wat je erover zeggen kunt. Ja. Dank dat u meedeed in stand.nl. Frans Kok, professor voeding en gezondheid aan de Universiteit van Wageningen. Um, kijk nog even op onze site. U kunt daar trouwens de hele middag blijven reageren en stemmen. 1254 mensen hebben dat intussen gedaan. Er is weinig veranderd in de percentage. 60% nog steeds eens met de stelling, 40% oneens. En de stelling luidt de ophef over paardenvlees is overdreven. We gaan eens kijken hoe het is in Amsterdam. Uh, vanuit de kroon daar live vandaan. vrijdagmiddag live met Jan Mom. Ja, met André FNS van GroenLinks, wethouder hier in Amsterdam... die gaat het over werkloosheid, maar ook over bijvoorbeeld monarchie hebben... want daar is ook druk mee bezig. Schrijver Peter Buwalda is gastrecensent onder meer over Wilfried de Jong. Frits Barond komt natuurlijk zoals altijd langs, Justus Van Oel, Bert Brussen. We hebben heel veel satire. Hans Klevers van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen... gaat het over mogelijke negatieve gevolgen van het topsectorenbeleid hebben. En muziek, live, Nina June, zomerse muziek, dus kom langs in de kroon... aan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 Morgen van 2 tot 7. Door de binnenbaan heen proberen het verschil goed te maken. De TK schaatsen allround in Hamar. Ja, en, en die gaat vol gas. Met twee armen los. De eerste 300 meter. Het gat is nu al 10 meter. En ook het ABN Labro tennis toernooi. Na 7e de Eredivisie. Twente Werm 2. Nakher Kles. Roda AZ. En op kwarts voor 9. PSV Utrecht. Dan Lens, handballes, Hutzensen en over de Bol. NOS langs de lijn. Morgen van 2 tot 11. Radio 1.